12 uur. Het NOS-journaal. Martijn van Beek. Goedemiddag. Weer aanslagen in aanloop naar verkiezingen Pakistan. Schietpartij voor Amtswoningen Italiaanse premier. En van Miltenburg vindt dat Buma te ver ging. Het weer droog, op veel plaatsen geregeld zon, maar vooral in het zuidoosten meer bewolking. Het is 10 tot 14 graden. Morgen meer bewolking en eerst regen, later buien en dan wordt het 11 of 12 graden. Bloedige aanslagen in Pakistan, in de aanloop naar de verkiezingen daar... hebben de afgelopen nacht aan 13 mensen het leven gekost. In de havenstad Karachi en bij Peshawar gingen bommen af. Op 11 mei dan zijn die parlementsverkiezingen in Pakistan. Contact met correspondent Lucas Zwaagmeester. Lucas, is dit nou allemaal verkiezingsgeweld? Ja, daar wordt wel vanuit gegaan. Hè. Hier worden partijbureaus aangevallen, bommen geplaatst... op plekken waar lokale politieke uh, leiders op dat moment zijn. En in Karachi gingen twee bommen af bij kantoren van de MQM. Een machtige politieke partij daar. Het was al de vierde keer deze week dat een partijkantoor daar werd uh, aangevallen. En de MQM heeft eerder deze week al het verkiezingswerk helemaal stilgelegd. Hè. Alle partijbureaus gesloten... Maar dat heeft, dus, dat heeft dus te weinig effect. Ook in Peshawar is het trouwens niet de eerste keer. Ook daar zijn al wekenlang bijna dagelijks incidenten. Het is echt verkiezingstijd in Pakistan. Dat trekt geweld aan. De landelijke, politieke, de landelijke partijleiders die zijn tot nu toe nog geen doelwit geweest. Dat hebben we natuurlijk in het verleden wel gezien. Benazir Bhutto bijvoorbeeld werd in de aanloop naar de vorige verkiezingen natuurlijk vermoord. Maar tot nu toe zijn het lokale politici, lokale activisten... Uh, die, die door dit soort aanslagen steeds weer uh, worden getroffen. En uh, wie zit daarachter? Nou ja, de, de Taliban die dreigen natuurlijk uh, hardop... Hè, in de richting van partijen die in hun programma hebben staan... Uh, dat ze willen samenwerken met het leger om de militante netwerken aan te pakken. Seculiere partijen, partijen die dus niet per se een grote rol willen uh, voor de islam hè, in, in, uh, in de politiek. De Taliban voelen ook dat in Pakistan... ...echt een democratiseringsgolf aan de gang is. Er is heel erg veel enthousiasme voor deze verkiezingen. Mensen willen echt democratie en dat voelt als bedreigend... ...voor bewegingen als de Taliban andere militanten. Maar tegelijk het geweld wat we hier zien... ...en wat we zeker ook de komende weken nog wel gaan zien... ...dat is ook, heeft ook een andere aard. De politieke partijen zijn zelf ook niet heilig. Zij gebruiken in elkaars richting ook geweld. Ze hebben in een traditie van elkaar bestrijden, uh, elkaar bevechten met geweld. Zeker in Karachi leven sommige partijen echt in staat van oorlog met elkaar. En ja, dan is verkiezingstijd gewoon heel erg gevoelig. Uh, manifestaties, campagnes, kandidaten die de straat op gaan... allemaal heel makkelijk doelwit voor een aanslag... als die we de afgelopen nacht uh, hebben gezien. Lucas Waagmeester, dankjewel. In Rome is voor de deur van het parlementsgebouw geschoten. Volgens de Italiaanse televisie zijn twee agenten daarbij gewond geraakt... Correspondent Angelo van Schaik in Rome. Angelo, wat is het laatste nieuws? Nou, het laatste nieuws is dat de schutter in ieder geval gepakt is, um, en volgens de Italiaanse pers, Italiaanse televisie zal gaat om gaan om een Squidie een geestelijke gestoorde. Uh -huh. De man was gekleed in pak, en das, een pak met das voor het parlement, waar dus heel veel mensen verzameld zijn vanwege de, de, de, ja, vanwege de nieuwe regering, het insuberen van een nieuwe regering. En hij zou het, uh, ja, te midden van al die mensen het vuur hebben geopend... en daarbij twee carabinieri, dus twee politieagenten, hebben gewond. En heeft die, heeft die schietpartij dan ook iets te maken met die inhuldiging... of die, of die in, uh, installatie die nu aan de gang is? Ja, dat is nog onduidelijk, maar je zou bijna zeggen van wel. Uh, gezien, ja, toch al een beetje gespannen sfeer die de heerst in Italië sinds de verkiezingen... Uh, sinds, het, sinds het feit dat er geen regering gevormd kan worden... het elkaar maar steeds verder ophitsen van uh, gedurende deze periode. Met name Beppe Grillo is daar toch wel een beetje David aan geweest. Vorige week riet hij nog op om met z'n allen naar Rome te gaan. Ja, je zou kunnen zeggen dat iemand die toch al niet helemaal stabiel is... Uh, ja, dit aangegrepen heeft om dan maar het vuur te openen. Dus helemaal uitsluiten zou ik het inderdaad niet. Dankjewel, Angelo van Schaik in Rome. In Bangladesh is de eigenaar gearresteerd van het ingestorte complex in de hoofdstad Dhaka. De man was voortvluchtig sinds woensdag toen een groot deel van dat complex instortte. Hij wordt verdacht van ernstige nalatigheid. Een dag voor de ramp kwamen er grote scheuren in de muren van het gebouw. en De politie eiste toen evacuatie, maar een dag later ging het gebouw toch weer open. Eerder werden al vier anderen gearresteerd. Vanmorgen werd weer een vrouw van onder het puin gered. Hulpverleners in de hoofdstad Dhaka zijn druk bezig... met negen mensen die nog vastzitten. En ze doen dat voornamelijk met de hand, dat graven... omdat ze bang zijn dat het gebouw verder instort... als er groot materieel wordt ingezet. Tot nu toe zijn ruim 360 doden uit het puin gehaald. Honderden mensen worden nog vermist. Dit is het NOS Journaal. Martijn van Beek. Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg vindt dat CDA-leider Buma... een grens heeft overschreden door zijn verwijt... dat zij sturend optrad tijdens een kamerdebat... Van Miltenburg zei in het tv-programma Eva Jinek op zondag... dat ze door die opmerking diep was geraakt. Nou, Het is in ieder geval ook het ergste wat je tegen mij kan zeggen. Mijn objectiviteit het is maar heel veel waard. Mm -hmm. uh, en uh, als ik beschuldigd word dat ik niet objectief ben... dat ik partij kiest, ja, dat vind ik heel erg. Dan raak je het diepste van wat mij drijft. Van Miltenburg spreekt tegen dat ze vol schoot door de opmerking. Nou, Ik schoot niet vol, ik was heel erg boos. en Ik schorste mm -hmm. de vergadering en ik ben na vijf minuten teruggekomen.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 Dank u iedereen. Hoe accepteer je like mijn nieuwe entrance-music? Op dit jaarlijkse evenement doen journalisten en politici even net of ze de beste vrienden zijn. Obama maakte tijdens een speech vooral grappen over zijn leeftijd en zijn conditie. De president zei onder meer dat hij niet meer de vitale jonge moslim-socialist is die hij vroeger was. Ik ben niet de strapping jonge moslim-socialist die ik to be. <laughs> I recognized that this job can take a toll on you. I understand. Second term, need a burst of new energy, try some new things. And then my team and I talked about it. We were willing to try anything, so we borrowed one of Michelle's tricks. <laughs> Obama zegt dat hij voor zijn tweede termijn wat nieuwe energie nodig heeft en dat hij na nou overleg met zijn team heeft besloten om een truc van Michel uit de kast te trekken. En in de zaal zijn dan foto's te zien van Barack Obama met het kapsel als van zijn vrouw. Er werd niet alleen maar grappen gemaakt. Obama stond ook stil bij de slachtoffers die vielen in Texas... bij de explosies van de kunstmestfabriek en de aanslagen bij de marathon van Boston. Sport. Het is de slondag van de Europese kampioenschappen judo in Budapest. Op deze laatste dag komen de landenteams in actie. Verslaggever Ajot Kloosterboer. Ajot, dat betekent ook het afscheid van een icoon van de Nederlandse jurorsport, hè? Ja, dat zeker. En bovendien is de dag uitstekend begonnen. Want de Nederlandse vrouwen en de mannenploeg staan allebei in de halve finale van de teamwedstrijd. Dat van vandaag, ja, staat inderdaad in het teken van Edith Bos. Zij stopt na vandaag met haar uh, carrière. Imposante carrière. En met dat afzet is de hele ploeg ook wel een beetje bezig. Maar ze weten dat ze die laatste minuten van Edith Bos op de mat alleen glans kunnen geven met een medaille. En dat gaat goed uh, tot nu toe. Ze staan dus in de halve finale en daarin staan ze met 2-0 voor tegen Rusland. Vijf judoka's per land. Die komen per gewichtsklasse één voor één aan de beurt. Nederland won de eerste wedstrijd met 5-0. Nu is dus in de halve finale en nog overwinning nodig om door te stoten naar de finale. Dat gaat heel goed en ook met de mannen daar iets meer deelnemende landen. De Nederlandse vloeg heeft daar al twee wedstrijden in de benen en die hebben ze allebei gewonnen. Eerst Tsjechië verslagen en daarna Polen. Ook de mannen komen straks in actie in de halve finale. Nu op de mat Annika van Emden tegen de Russin Berminova. Als ze die partij wint, dan staat Nederland in de finale... en anders hebben we altijd nog Edith Bos... dus juist met een prachtige Ippon in elk geval... haar afscheid kleur heeft gegeven. Vorige week leek het toch nog spannend te worden in de Eredivisie... maar na de 2-0-zegen van gisteravond op NAC... komt het kampioenschap voor Ajax wel heel dichtbij. Winst volgende week op hek en sluiter. Willem II... is dan genoeg voor de derde landstitel op rij. Toch blijft aanvoerder Siem de Jong voorzichtig.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 En de andere twee hebben ze op de tweede plaats, Feyenoord en Vitesse, die komen later vandaag nog in actie. Er is verkeersinformatie bij de ANWB Johnse Hokka. Het is druk richting de Keukenhof n 207. Richting de Lisse staat tussen de aansluiting A4 en Hillegom 5 kilometer. Een omrijden over de A44 heeft weinig zin, want daar staat tussen Kraagdorp en Sasseneem 3 kilometer. En tot het besluit van deze uitzending de hoofdpunten van het nieuws. In Rome was vanochtend een schietpartij voor de ambtswoning van de Italiaanse premier. Twee agenten raakten gewond, de schutter is aangehouden. In Pakistan zijn in aanloop naar de verkiezingen in mei opnieuw bloedige aanslagen geweest. Dertien mensen kwamen om het leven en er raakten 65 mensen gewond. Een Tweede Kamervoorzitter van Miltenburg vindt dat cda Buma te ver ging tijdens het debat eerder deze week. Buma verweet haar toen dat ze in het debat te sturend optrad. En dit was het uitgebreide NOS-journaal... zometeen de perstribune met Govert van Brakel.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 Max. Welkom bij deze de persconferentie. de high-level hier over de spirit. is een goed hoor. De Perstribune. Met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom bij de Perstribune. Het programma waarin we terugkijken op de afgelopen media- en sportweek. We kijken natuurlijk ook vooruit. Het wordt me het weekje wel. Gast uit de media, in dit uur. Het volgende uur iemand uit de wereld van de sport. Niet zomaar iemand, een oude bekende naam. Dit uur. Justine Marcella, hoofdredacteur van het populaire blad Vorsten. Het wordt een drukke week voor haar. Applicatie, inhuldiging in het vooruitzicht. En over een uurtje Ronald Florijn, oud-roeier... haalde onder meer mm, goud op de Olympische Spelen van 88 en 96. Sinds kort is hij bondscoach van de junioren. Natuurlijk is TV-Gewijks Centron Centrum met Kassie kijken waarover gaat het erom. We weten het al bijna niet meer, maar de televisie is ooit opgericht uit een educatief oogpunt. Straks in Kassie kijken, wat kunnen we anno 2013 nog leren van colleges via de kijkbuis? Onze vliegende kiepsuil van der Wart komende week bij kampioenen van het EK voetbal 1988. Inmiddels 25 jaar geleden. En bij wie ben je deze week? Govert, ik ben in Naarden bij John van het Schip. Hij is net een maandje terug vanuit Mexico, waar hij een tijd trainer is geweest. Daar gaan we het zo meteen over hebben. Maar natuurlijk over het EK van 88, want daar was hij bij. Dus zo meteen John van het Schip. Om half 1 in Enschede de voetbalwedstrijd Twente NEC. De flitsen daarvan natuurlijk in dit programma. De perstribune.nl voor uw reacties. Twitter mag natuurlijk ook hashtag perstribune. Tot 2 uur, de perstribune. Max... Justin Marcella, hoofdredacteur van Vorsten. Goedemiddag. Goedemiddag. Fijn dat je er bent. Eh, Vorsten, ik dacht al, Vorsten Royale. Zo heeft het blad een aantal jaren geheten... door uh, een toenmalig hoofdredacteur bedacht. Um, waar ik vond, vorige maand bestonden we 40 jaar. Dat is best wel lang voor een tijdschrift in Nederland... En uh, ik wilde eigenlijk weer terug naar hoe we eigenlijk bekend staan, namelijk gewoon vorsten. En dat we royaal zijn in foto's en verhalen ja. en interviews, dat weet onze lezer wel. Ja, en mag je zeggen meer royaal dan ooit aan het eind van de volgende week? Ja, nou eigenlijk zijn we al een poosje behoorlijk royaal. Want we zijn op het moment dat koningin Beatrix haar applicatie bekend maakte, zijn we dag en nacht gaan doorwerken. Om binnen een week een extra dik bewaarnummer te maken. over het afscheid van Beatrix. stond natuurlijk volledig in het teken van 33 jaar majesteit. Uh, daarna hadden we ons extra dikke jubileumnummer. Nou, we hebben daarna weer een bijzondere cover gehad, een Morf cover. En dan nu weer een extra dik nummer. Dus we zijn eigenlijk zitten we in een soort achtbaan sinds ja. januari. Want wanneer, laten we zeggen, uh, moet het volgende blad in de winkels liggen? Of, 3 mei. Wij werken, wij werken op 30 april met de hele redactie en alle freelancers uh, door tot uh, diep in de nacht... Om ervoor te zorgen dat onze lezers eigenlijk op 3 mei al uh, een herinnering heeft aan 30 april. Ja, zeg uh, jij kent onze koningin dus heel goed, zal ik maar zeggen. <laughs> ja, dat blijf ik altijd lastig vinden, want wat, ja, is, wat goed is goed kennen? Ja, nou ja, ik ik volg haar sinds 98 ja. op de voet, dat wel, ja. M maar, de, maar de vraag is, kent zij jou? Ik denk het wel. Ja. Toen ik uh, deze overstap maakte, uh, toen zei ze in oma, werd ik weer opnieuw. Je wordt iedere keer weer opnieuw voorgesteld. Zij zei: ze, Ach, mevrouw Marcella, een soort van nieuw gezicht. Om haar, omdat ik een nieuwe functie had. En uh, waarop de prins van Oranje zei: uh, uh, nou welkom uh, uh, terug in deze functie. Uh, of nu in een nieuwe functie, welkom terug. Dus uh, ik denk wel dat ze weten wie ik ben. Wij, uh, wij kijken altijd even, uh, Justine, in het archief van Beeld en Geluid. wat er over de gast uh, te vinden valt. De gast die u nu hoort. Welke media-optredens uh, ze zo al gehad heeft. Dit is, uh, dit is je carrière. Dit is het nieuws. De kracht van het Blauw Bloed is dat, uh, dat we proberen door overal bij te zijn, vooraan te staan. Meneer, meneer, als u naar de RVD kijkt... Voor iedereen moet wachten, hun moeten wachten, jullie op. Dat weet ik, maar de RVD zegt net tegen mij, ga je gang. Ik denk dat je bij Blauw Bloed eerlijke, oprechte reportage ziet. Wij zijn oprecht geïnteresseerd in wat leden van koninklijke families in binnen- en buitenland ondernemen. Hoe heeft u ze erop recht... voorbereid de op de doop? Oh. De doop? Nou, we hebben gisteren zijn we even in de kerk gaan kijken. Dus uh, toen hebben ze al gezien wat er ging gebeuren. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat 200 jaar. Daarover gaan we het nu hebben met Justine Marcella, hoofdredacteur van het Blad Forsten Royaal. Blauwbloed. Zoals u zult begrijpen staan wij vanavond geheel in het teken van de aangekondigde applicatie door koningin Beatrix en de aanstaande troonswisseling. Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsterreal, was jij ook zo verrast afgelopen maandag? Ja, heel erg verrast. Ik kan niet anders zeggen. Ja, we zijn die maandag toen we het hoorden, we hebben alles in de prullenbak bijna gegooid, helemaal opnieuw begonnen en in een week tijd ja. hebben we 132 pagina's gemaakt. <tied> Justin Marcella, hoofdredacteur van het blad Vorsten. Je hoorde, uh, ja, je bent verslaggever geweest bij uh, Shownieuws. Hoorde je als nou, Shownieuws? Nou, het was SB. Het nieuws. Het, het was Fonds uh, van Wesselow, wilde toen een soort uh, tegenhanger van RTL-nieuws maken. Ja, ja. en uh, uh, ik hoorde je bij Blauw Bloed, uh, bij Buitenhof, geloof ik, als deskundige ja. uh, op, je, op je vorstelijke terrein. Uh, ja, dan hebben we het nog niet over AT5 uh, en andere zaken. Heb jij ooit bewust die overstap gemaakt van televisie naar schrijvende pers? Um, nee, het is... Nee. Nee, televisie vond ik heel erg leuk. Vind ik nog steeds heel leuk. Ik vind het ook nu wel leuk om als deskundige nog, uh, deskundige nog af en toe aan te mogen schuiven... zodat ik nog steeds cameramensen, geluidsmensen en editors zien, zie. Want dat, ja, daar klikt het altijd wel goed mee. Dat voelt... Ja, ze zeggen, Justine is one of the guys. Dan ben ik weer even thuis... Um, maar dat, ja, dat, ik noem het, het is niet zozeer de overstap van televisie naar schrijvende pers. Ik kan het onderwerp uh, het koninklijke niet zo goed loslaten en oh. dan is het nu wel heel prettig dat ik dat fulltime kan doen. Maar waarom kon je dat niet loslaten dan? Nou, ik heb het geprobeerd toen ik uh, moeder werd in 2002, nou iets later 2003 toen mijn tweede was geboren. Heb ik geprobeerd het los te laten. Toen ben ik zelfs gaan schilderen. Maar het, ja, ik, ik roep wel eens. Het, het gaat zo in je zitten. Je gaat het zo volgen. Je wil er meer van weten. En hoe meer je weet. hoe, hoe meer je erachter komt ja. dat je nog zo weinig weet. Ja. En wil je nog meer weten. Wat dus... is de fascinatie? Waar komt die dan vandaan? Kun je, kun je ergens een moment in de tijd aanwijzen. en zeggen. Ja, maar daar is het begonnen? Ja, nee, dat is, ik vind dat heel erg lastig om te kijken. Ik ben geboren naast Paleis Hoesdijk. Um, dus als kind had ik wel bepaalde fantasieën over wat er daar achter die paleismuren zich afspeelde. Ik keek ook altijd of het vaandel uithing of de koningin thuis was. Um, dus daar had ik wel iets mee, maar ik was toen niet heel ja. erg bevlogen uh, fan van, van het Koningshuis. Alleen, ja, wel Paleis Hoesdijk en Koningin Juliana. Um, maar ik was toen meer van, van Sissy-films en, uh, en, en dat soort dingen. Dat was voor mij uh, het koninklijke. En toen ik journalistiek studeerde, was het ook nog niet zo 1, 2, 3 mijn ambitie om uh, uh, koninklijk huisspecialisme uh, uh, te kiezen. Maar toen ik bij SBS bij Het Nieuws ging werken... toen dacht ik wel, daar stond een ja. prins groot te groeien, groot te worden. Uh, die begon zijn opleiding, zijn voorbereiding heel duidelijk op dat koningschap. Ging zijn re buitenlandse reizen maken zonder zijn moeder. Uh, en ik dacht wel, dat moeten we volgen, kritisch ja. volgen. Het is onderdeel van ons staatsbestel, daar moeten we bovenop zitten. Ja, maar hoe kom je door die muur heen? Ik bedoel, die, die, die bescherm, de beschermingsmuur die uh, de Oranjes uh, rondom zich hebben opgetrokken... als het om publiciteit gaat. Jij moet toch altijd door, door de RVD, de Rijksvoorlichtingsdienst, om ja, überhaupt wat, wat, te wat, zien en te horen? Ja, maar wat, uh, ik, ik ben er niet op uit om, uh, om, om, om te roddelen... of die nieuwtjes nee. te brengen waardoor je door die muur zou moeten. Dus ik, heb, ik ervaar die muur niet zo. Als je, uh, nou ja, ik, met, met mijn eigen... Uh, uh, ...moraal en normen en waarden uh, dit, dit vak beoefen, hmm. ...dan ja, ik kom ik niet zoveel muur tegen. Nee, maar ik hoorde je net ook het woordje fan uh, gebruiken, of niet? Ja? Mo moet je fan zijn om uh, nee, erover ik... te kunnen schrijven, zal ik maar zeggen? Nee, Dat zeker niet, zeker nee. niet. Nee, nee. nee. Want ik, ik, fan, ik, ben, ik zou mezelf nog steeds niet omschrijven als fan. Nee. Alleen, ik ben wel van zeer kritisch. In 1998, toen ik begon met dit, uh, uh, met dit specialisme dat ik dacht, nou, we moeten goed kijken, waar gaat dat geld allemaal naartoe? En uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen uh, dat het een, een goed instrument is voor Nederland. Dus ik heb er meer waardering voor gekregen. Ja. We kunnen daar straks uitgebreid uh, inhoudelijk over doorpraten... maar ik ben toch ook benieuwd naar je nieuws van deze week. Wat was dat? Ja, dat, dat is een beetje gek, omdat uh, ja, alles is een beetje oranje... zeker uh, op het moment in mijn leven. Dus ik weet vooral, ik ben heel erg op de hoogte... wat er koninklijk gezien allemaal gebeurt... Maar toch werd ik van de week geraakt door het feit dat de Servische president... in een interview wat nu al is uitgelekt, het wordt eigenlijk pas 6 mei uitgezonden... Uh, letterlijk zegt, ik ga op mijn knieën voor Srebrenica. Hij biedt een excuus aan voor de uh, misdaden die uh, uh, Servië en het Servische volk hebben gedaan in Bosnië. En waarom dit fragment... Um, het raakt mij omdat ik heb ooit een verslag heb gemaakt... Uh, over de eerste Bosnische vluchtelingen die naar Nederland kwamen. En wat ik toen zag, heeft me zo geraakt... dat ik bijna de journalistiek ben uitgestapt. Omdat ik dacht, ik moet, ik moet iets voor die mensen doen. Die kinderen kwamen aan in Nederland met lege, holle ogen. Uh, zelfs als ik tikkertje of verstoppertje met ze ging doen... ik kreeg ze niet logisch. Maar ik dacht, wat sta ik hier nou verslag te doen? Ik moet iets echt gaan doen... Dus dat was een, een, een moment van zelfreflectie voor mij destijds. En toen ik dit kwam dacht ik, ja, kijk nu, ik ben hartstikke druk met de inhuldiging... en de nieuwe kerk ja. en welk jurkje ga ik aantrekken. En ik werd weer even teruggebracht naar dat moment. Ja. Nou, dat jurkje moet je straks maar even beschrijven... of daar <lacht> nog protocolaire <lacht> voorschriften aan vastzitten. Laat eerst die service president laten horen in die ernstige zaak. dat ja. dat is ja, mijn collega, betreurde collega Theo Komer zou zeggen... nou, u hoort het wel, hè? <laughs> <laughs> maar hij maakt excuses. Nee, ik bedoel, is heel ernstig. Hij maakt excuses. Ja, het is natuurlijk heel belangrijk voor de slachtoffers in zo'n moment. Ja. Maar doet hij dat ook niet omdat Servië lid wil worden van de Europese ja? Unie? Ja, en? absoluut. Natuurlijk zit dat erachter. Maar toch is het... Uh, we zijn altijd een beetje negatief. En toch denk ik van ja, dit, het is toch een positieve wending. Uh, hetzelfde gebeurt nu met de PKK in Turkije. Er zijn naast alle dreigingen die we allemaal voelen... zijn er toch ook wel ontwikkelingen die de goede kant op lijken te gaan. Mooi dat je dit uh, fragment hebt uh, gekozen. Als u vragen hebt aan Justine... dan uh, kunt u die altijd kwijt op deperstribune.nl. Twitter mag ook hashtag perstribune. De perstribune. Zo is dat paar zaken die opvielen in de wereld van de media, veel oranje nieuws natuurlijk. De Nieuwe Revue is naar eigen zeggen een beetje dom geweest... door foto's te plaatsen van prinses Amalia. Het blad deed dat omdat het de mediacode... die geld voor het Koninklijk Huis ter discussie wilde stellen. De code is uit 2005 en is bedoeld om de privacy van de oranjes te beschermen. De nieuwe Revue zegt nu dat het beter is... foto's van een volwassen oranje te tonen, te publiceren... om het punt duidelijk te maken. De RVD begint hoe dan ook een rechtszaak tegen het blad. Hoofdredacteur Erik Nomen van Nieuwe Revue over het besluit de foto's te plaatsen. Wij, en eh, maar niet alleen wij hoor van Nieuwe Revue... die vinden de mediacode eigenlijk eh, niet van deze tijd... niet past bij een moderne democratie. En eh, ja, om, dat, om die discussie nou een beetje aan te zwengelen... dachten wij van ja, we kunnen wel een mooi abstract verhaal erover plaatsen. Maar is het niet veel handiger om dat mooie abstracte verhaal erbij te plaatsen... met een paar foto's die in principe... Heel onschuldig zijn, maar volgens uh, de studie van Oranje Nassau eigenlijk niet gepubliceerd zouden mogen worden. Justin, uh, Marcella, uh, dat is een publiciteitsstunt van Nieuwe Revue geweest? Het gaat ja. niet zo goed, hè, met plat. Nee, dat, dat weet ik niet. Het is een afweging uh, uh, van nieuwe revue geweest. Uh, wij zouden het nooit doen. Echt nooit? Nee, Nee, nooit. Ook niet als je die prachtige foto's in handen hebt? Nee, want die hebben wij regelmatig in handen. Er zijn heel veel mensen die uh, langs het hockeyveld staan... en denken Ai. daar ook nog wel wat geld mee te kunnen verdienen. Nee, daar doen wij niks mee. Nee. Maar ben je wel voorstander van de aanpassing van zo'n code? Dat het wat soepeler mag en wat minder krampachtig... Ja, maar ik denk wel dat dan de, de grens heel uh, vaag wordt. Het gaat hier in, primair, denk ik, om de bescherming van privacy... waar iedere Nederlander recht op heeft. Um, en zeker als het gaat om jonge kinderen, wat toch de drie prinsesjes zijn. Ja, ik zou het toch naar vinden als bij een hockeywedstrijd... de, de, de fotograaf in de bosjes zouden liggen. Dat wens je niemand ja. toe. En, nou ja, en zeker niet een jong kind. Een uh, royalty verslaggever voor de tableau The Sun... die wordt vervolgd voor een serie betalingen... die hij zou hebben gedaan aan een sergeant... die werkte bij de Britse Koninklijke Militaire Academie in Sandhurst. Volgens het Britse Openbaar Ministerie... heeft de verslaggever ruim 26.000 euro betaald... voor verhalen over de koninklijke familie... en een voormalige apothekersassistent op Sandhurst... die ook zou zijn betaald voor verhalen... moet zich eveneens verantwoorden. Doen jullie dus niet, hè? Nee, dat doen wij niet. Ook, ook niet nee. als het, het het verhaal van de eeuw wordt... Dat je denkt van uh, daar kan vorsten voorlopig op vooruit. Het ja, ligt eraan wat dat is. We, uh, we, uh, wij onderschrijven de mediacode. En uh, ik vind dat uh, vorsten met respect altijd en alle tijden moet uh, berichten over wat er gebeurt. Um, dus wij zijn niet uit op dat soort koops. van uh, juist, ja. Nou ja, nee, ik weet ook niet wat het oplevert. Zoiets. En hoe waarheidsgetrouw is het als je geld betaalt voor een verhaal. Is het dan niet veel handiger wat Vorsten doet... om met de hoofdrolspelers zelf in gesprek te gaan? Ja, maar ja, soms is dat niet mogelijk, hè? Dan willen ja, ze niet. ja, we hebben, uh, zeker, uh, we hebben heel veel interviews... met leden van de koninklijke familie uh, in Vorsten. En volgens mij levert dat meer op dan dit soort praktijken. Deze week werd bekend dat het veelbesproken koningslied... de Nederlandse publieke omroep 150.000 euro kostte... geld uit een uh, potje onvoorzien... Daarvoor is de hele productie uh, betaald. Van het werven van de zinnen bij U en mij. Tot de kosten voor technici. En uh, de opname van de videoclip. De artiesten werkten overigens belangeloos mee. Sander van der Pavert, maker van Lucky TV. Uit De Wereld Draait Door kwam met een satire op dat omstreden koningslied. <lacht> In een filmpje. Ja, we gaan zo lachen. Lied hij de prins en prinses reageren op dat lied. Goed, we gaan even samen met u luisteren naar het nieuwe koningslied. Ja, het is... Uh, hoe zou ik het zeggen? Het is... Uh... Echt heel mooi geworden. Ja, echt heel mooi. Nee, maar. Pas gewoon echt bij Willem. Toch, is toch mooi om je nou horen? Authentiek. Oh, wat mooi. Maar uh, ik zet even wat anders op. Eén gek. Uh... Ja, dat gelach dat je wilt hoorden, was ook van jou, maar het was ook van Maxima. <laughs> ja. Ja. ja. Nou weet je, ik, bij al dat soort dingen denk ik wel aan alles. alles alle grappen die er nu worden gemaakt, uh, denk ik. Ja, zo, zo ontspannen kunnen wij dus ook blijkbaar met zo'n instituut omgaan. Hè? Ja. We verzinnen duizenden en nee, Ik had vorige, vorige week uh, uh, met een aantal uh, royalty-volgers uh, in de journalistieke gesprek met het paar. Ja. En natuurlijk vroegen we ook, uh, uh, Nou, wat vindt u van het Koningslied? Nou, da daar, ze lieten zich niet uit van wat ze nee, over het niet. lied vonden, maar ze betreurden de consternatie daarover. Um, maar ook, uh, nou ja, dit Lucky TV, ja. Ja, de prins zei terecht. Dit is heel erg Nederland. Ja, de, de, ik, ik het vond, hoort ja, in ja, Nederland. Ja. Zouden ze thuis op de bank, de banken in Eikelhorst uh, erom uh, kunnen lachen, denk je? Zouden zou ze het zien? Ja, ik denk het wel, omdat ze zelf ook uh, um, een behoorlijke humor hebben. Dat hebben we onlangs uh, met heel Nederland kunnen zien tijdens het interview. Ik denk het wel. Ja. De applicatie van koningin Beatrix en de inhuldiging van uh, Willem Alexander tot koning wordt door een pool van 13 ...tien fotografen vastgelegd. En Er werken verschillende fotopersbureaus samen... ...gebeurt op verzoek van de Rijksvoordichtingsdienst. Er wordt verwacht dat die pool zo'n duizend foto's levert. Een aantal wordt gratis verstrekt. De fotografen hebben wel zorgen over de beveiliging... ...die is zo streng dat lang niet zeker is... ...dat alle fotografen op het juiste moment op de juiste plek staan. En verder blijft de koninklijke boot op het ei... ...ontoegankelijk voor de pers. Ja, Frank Wielaert in uh, Enschede. Frank Twente Nek is begonnen en hoe... Ja, inderdaad. Binnen drie minuten staat het 1-0 voor FC Twente. De tweede hoekschop achter elkaar. De eerste wordt onmiddellijk achter de, achter de lijn verwerkt door de verdedigers van NEC. De tweede, pan klaar op het hoofd van centrale verdediger Douglas. En die kopt ongehinderd binnen op doel bij NEC. Staat Sinou en die moet dus binnen drie minuten, nadat hij eindelijk weer eens een basisplaats krijgt bij NEC, al de bal uit het net halen. NEC staat achter in Enschede tegen FC Twente. 1-0 dankzij de goal van Douglas. Justin Marcella hoofdredacteur van het Blad Forsten. Uh, ja, jullie hebben dus ook geen eigen fotograaf... dinsdag in, uh, in de kerk? Nee, wij werken met een aantal vaste freelancers... die we goed kennen. Uh, en die eigenlijk niks anders doen... Uh, dan fotograferen... Uh, van de koninklijke familie. En ook zelfs uh, um, over de grens heen. Ja. Dus ze gaan ook naar... Nou ja, als er iets in Zweden gebeurt... iets in België gebeurt. Dus het zijn... Ze zijn niet bij ons in dienst, maar we voelen het wel als onze ja. fotograaf. Maar kijk je dan nog wel even naar de foto's die uh, al, al, laten we zeggen, uh, dinsdag gepubliceerd worden en, en woensdag. Want voordat je het weet, dubbelt het. Dat is een risico. Hè? Ja, daar kunnen we niet helemaal onderuit. Nee, de, de, de, de inhuldiging zelf, die moet je hebben natuurlijk. Maar ja, daar maar daar hoef je niet per se mee te coveren. Nee, er zijn natuurlijk een aantal foto's die sowieso in ons blad komen te staan. Omdat die van historische waarde zijn. Ja. En wat er op de voorkant komt, zijn we heel hard aan het over aan het nadenken. We weten natuurlijk wat voor soort foto's er gemaakt worden. We weten zelfs welke fotograaf waar op welk moment is. Um, ja, en dus dat, dat wordt, nog, uh, wordt nog ingewikkeld, maar we hebben gelukkig een fantastische art director. En uh, daar komen we wel uit. Goed. Uh, zometeen meer uh, van je. Ook uh, wil ik je graag even in de kerk zien, want je moet er al vroeg zijn. Ik geloof om negen uur. Of zo. Ja, ik moet om ja. tien over negen melden. <laughs> en dan, ja, oh, het is een heel ingewikkeld en ik mag er om half vier uit. Zo. Maar ja Je moet er wat voor over hebben dan Ach, maar. Zeker, je proeft de sfeer hè, ter plaatse, dat is ja. natuurlijk heel belangrijk. Onze vliegende kiep. Sinds een paar weken loopt de serie over de helden van het EK van 88. 25 jaar na onze overwinning op het EK... Oh, ...vangt hij de mooiste sportverhalen. Wat een Bij ja. het team van 88. Ja, dit is een goed stel hoor. De vliegende kiep. Zul van der Waart, ga je gang Jules. Terug naar het EK 88, John van het Schip. Ik heb even gekeken. Ik dacht eigenlijk dat je iets meer had gevoetbald... maar volgens mij alleen de eerste wedstrijd. Klopt dat? Dat klopt, ja. Ik uh, speelde de eerste wedstrijd uh, volledig, 90 minuten. En daar was mijn, uh, dat was mijn start, maar ook tevens mijn, uh, mijn eindpunt... wat betreft het uh, aantal minuten. Ja. Jullie spelen tegen Rusland en verloren. Was dat de reden, denk je, dat Michels de boel wilde omzetten? Ja, nou goed, uh, Michels heeft gekeken uh, waar hij uh, eventueel uh, dacht uh, dit elftal te kunnen versterken. En uh, Marco deed onder andere de eerste wedstrijd niet mee, Marco van Basten. En hij heeft twee posities veranderd. Uh, dat was John Bosman, daar kwam Marco... Uh, in de, in de plaats te spelen. En Erwin Koeman kwam op mijn positie te staan. Dus hij koos ook voor een ander soort systeem. We speelden de eerste wedstrijd meer in een 4-3-3 formatie. En uh, ik speelde op links en Vanenburg uh, op rechts. Bosman en Gullet uh, een beetje de achter... En de tweede wedstrijd werd er meer twee spitsen met Marco en Ruud voorin. Ja, in Middenveld met uh, Erwin Koeman, Arnold Muren, uh, Jan Bouters en Gerald Vaanenburg. En dat ging lopen, ja, de tweede wedstrijd. Dat is bekend, die werd gewonnen tegen Engeland. En vanaf die tijd is dat elftal blijven staan. Hoe voelde dat toen voor jou? Want je was in vorm, uh, je was erbij. Van Barsten was geblesseerd, was nog niet fit genoeg. Of Michels durven was het nog niet aan. En dan wordt het omgezet en speel je niet meer. Nou, in vorm... Dat uh, denk ik, dat, uh, dat viel wel mee. In zoverre, uh, ik was niet fit. Uh, optimaal fit vond ik zelf uh, om... om uh, helemaal uh, top te kunnen presteren. Maar ja goed, uh, dat had meer te maken met het einde van het seizoen met Ajax. Uh, waarin we in de finale tegen Mechelen gespeeld hadden. En, uh, Europa Cup 2. Europa Cup 2. En ik ook uh, ja, injecties in mijn rug had gekregen omdat ik last had. Uh, en dat is eigenlijk niet de weg Ik heb redelijk goed kunnen trainen en, en spelen. Maar om optimaal uh, te kunnen presteren vond ik, voelde ik me niet helemaal fit. Maar goed... Dat uh, ja, heb ik natuurlijk niet gezegd. Ik wilde uh, zo, zo, uh, zo goed en zo kwaad ik erbij zijn. Uiteindelijk ja, heeft Michos het uh, toch goed gezien. Um, ik ben uh, ja, daarna op, denk, als hij praat over ben je 100% fit... dan ben je natuurlijk nooit... Maar het toernooi daarna in Italië en daarna in Zweden was ik zeg maar topfit. Alleen toen stond ik niet in de basis. En nu had ik de hele voorbereiding op het EK in 1988 allemaal gespeeld. Ik geloof dat we 17, kwalificaten, of 17 wedstrijden hadden gespeeld. En ik denk dat ze alle 17 hebben meegedaan. En dan is het natuurlijk wel een bittere pil dat je op dat moment, ja, als het echt erom gaat, er buiten valt. Maar ik heb het redelijk goed kunnen... Uh, ja, verwerken, omdat ik lichamelijk ook wel voelde dat ik niet optimaal was. En is dan het winnen van die titel voelt dat ook als jouw titel dan? Jawel, maar wel anders, want uh, je maakt deel uit van een, een groep die ook die aanloop heeft gehad en ook weer uh, ja, dagelijks erbij met de trainingen, met alles wat er omheen gebeurt, de besprekingen, het dolle, ja met de met de, met de mensen, met de begeleiding. Dus je maakt wel degelijk deel uit van een groep. Alleen wat blijft, uh, is, je bent voetballer in eerste plaats. En uh, als je dan niet speelt of niet in de basis staat... en ook niet uh, de laatste wedstrijden uh, tot invallen komt... Dan, ja, dan is dat een hard gelach. Uh, alleen ja, ik kon er, wat ik al zei, redelijk mee leven... omdat ik... Uh, mijn bijdrage wel degelijk had, maar uh, ja, niet meer dan dat. In deel 2 gaan we even verder praten. Dan gaan we het hebben over uh, wat jij nog over hebt van het EK. Dus uh, zometeen nog John van het Schip. En Jules van der Wart, onze vliegende kip. Justine Marcella, hoofdredacteur van Vorsten. Justine, je zei net, tien over negen zit je dinsdag in de kerk. Nee, dan zit ik nog niet in de kerk. Nee, oh? dan moet ik me melden. Bij? Um, ik moet volgens mij eerst naar de Stoper gaan. En vanuit daar gaan we met bussen naar passagiersterminal Amsterdam. Daar hebben, worden we helemaal, krijgen we een veiligheids, eh, veiligheidscheck. Ja. Dus er zal vast weer een hond aan mijn tas gaan snuffelen. En vanuit daar dan zijn we veilig verklaard. En vanaf daar worden we dan vervoerd ja. naar de Nieuwe Kerk. Maar hoe het ook wel verkeerd? is een zitten. Worden die mensen nat gehouden tijdens dat wachten? Want je moet tot twee uur wachten zo'n ja, beetje. Ja, maar ja, weet je, ik ben het wel een beetje gewend. Ja, uh, je waar. staat vaak... De, natuurlijk, de, de, de hoogste persoon komt als laatste. Dus ik ben wel gewend, zeker toen ik nog voor tv werkte... dat je soms twee uur in een persvak ja. staat voordat er een koninklijk iemand en, aankomt. En waar zit je dan in de kerk? Uh, heb je, heb je al ik enig niet. idee of je uitzicht hebt op wat er gebeurt? Nou ja, dat heb je altijd. Want ook als mensen binnenkomen... Ik weet, in juni was ik uh, bij het koninklijk huwelijk uh, in Luxemburg... Van Guillaume en Stefanie. Ik zat helemaal je, achteraan. Is en... dat de grootheid, uh, toch? Ja, erfgoed, toch? Oh, erf, oh, oh, oh. Ja, ja, ja. Ik zat helemaal achteraan. En uh, in eerste instantie mopperde de pers wat. Maar ik, ja, ik zag alle prinsen en prinsessen ja. uh, op een meter afstand binnenkomen. Ja. Uh, dus dat. Uh, dat het maakt eigenlijk niet zoveel uit waar ik zit. Nee, dat is waar. En je kunt ongeveer afmeten wie er op welke tijd ze binnenkomen... wat hun belangrijkheid is bij de organisatie of bij het evenement. Ja, en je, en dan, je, je, je proeft ja, sfeer, je ziet zeker. de begroetingen ja. onderling. Uh, ja, ik denk dat het uh, een zeer indrukwekkende ja. dag zal ja, zijn. Je, je twijfelt er nog over de jurk die je aan moet doen. Nou, uh, nee, maar ik moet nou ja, er zo... Zit, zitten daar protocoleren voorschriften ja, bij? Ja, ja, ja. Een ja. ja, middag, Japon heet dat. Hoe ziet die eruit? Nou, dat is rondom de knie. En uh, een beetje feestelijk, gezien... Nee, nee, oh. nee, gelukkig niet. Nee, nee. Maar ik moet er wel om lachen dat heel veel mensen aan mij vragen... wat trek je aan? Ja. Dat, ik, ja, dat ik denk, huh? o, oh ja. ja. Maar ik zie mezelf toch vooral als journalist daar... en niet als een soort semi-prinses. Dus denk ik, mijn jurk doet er eigenlijk helemaal nee. niet toe. Nee, ja, zeker in het licht van wat de, de, de aanstaande koning zei. Ik ben geen protocolfetischist, denk ik. Waar maak je je druk om? Maar goed, ja, het nee, moet kijk, natuurlijk ik ook snap wel dat je, je niet... Nee, bij nee, nee, nee, je moet natuurlijk wel een beetje uh, passen bij, bij de setting... Hm. Um, maar ja, nee, nee, ja, ik ben vooral benieuwd wat, uh, wat Maxima aan uh, heeft. Ja, ja, ja. En ik denk dat de, dat de koning met een koningsmantel ook wel heel veel indruk zal maken. Ja, staat niet raar staan bij een man, zo'n mantel? Nee, prachtig. Ja, ja prachtig. Maar goed, ik ken, ik ken de portretten van zijn voorgangers. Dat waar, uh, ja. Ja, koning Willemene. Zo. Ja, ja, misschien ja, staat prachtig. het wel mooier bij een koning zelfs. Oeh. Ankie van Gunst, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Onze gouden Ankie van vele Olympische Spelen met bonfire en andere... Toppers van Paarden, Salinero. Uh, Anke, jij hebt een speciale rol dinsdag. Ik begrijp dat je daar het etiket Heraut op mag plakken. Maar wat doe je dan? Ja, het is natuurlijk gewoon toch een uh, ceremoniële functie. En uh, ja, de Heraut is de aankondiger van de koning. Dus uh, samen met uh, Robert Dijkgraaf en mevrouw Jones Bos. Uh, wij zijn drie Herauten. En wij gaan de stoet uh, ja, als het ware voor. Ja, maar heb, uh, horen we jou ook nog spreken dan? Omdat je zegt uh, wij kondigen de koning aan? Ja, nee, uh, dat gaat Robert doen. Dat is uh, wel beter als een man dat doet, denk ik. En uh, hij gaat wel uh, naar de inhuldiging in de kerk uh, buiten aankondigen. Ja. oh ja, de, de koning roept er dan iemand en de koning is ingehuldigd, hè, geloof ik. Dat zijn ja, uh, ik... magische woorden. Ja. ja. Ankie, maar wij horen net van uh, Justine Marcella van Vorsten hoe laat ze er ongeveer moet zijn. Hoe laat ben jij daar? Ha, ik ben een maandag al. Oh, oh, kijk dan. In een hotel <laughs> mag ik hopen. Te oefenen. In, in een hotel, de ruimte genoeg. Maandag, ja, ja, en, maandag de uh, generaal. Maandag de repetitie. En, oh. um, ja, en dan uh, dinsdagmiddag uh, ja, vertrekken we om kwart over twaalf vanaf het hotel. Ja, en dan uh, want je moet oefenen, begrijp ik. Wat moet jij oefenen? Bedoel, wat ga je dan concreet doen? Loop jij in de buurt van de nieuwe koning? Of, uh, hoe zien ja, we jou? Wij lopen uh, ja, in de studies van het paleis naar de nieuwe kerk. Ja. En dan heeft iedereen zijn eigen plek. En uh, nou ja, ook waar je in de kerk komt te staan, dat, uh, mm. dat wordt allemaal goed doorgenomen. En dat is ook wel zo fijn, denk ik. Ja, dat is, nou, maar ja, goed, laten we zeggen, dat is 50 meter. Wat valt daar te oefenen? Nou, ik denk dat toch iedereen wel zijn plek moet weten waar hij moet ja. lopen. En ja. uh, ook waar je in de kerk uh, moet staan. Ik, uh, ik weet het vandaag nog niet. Nee, nee en dan ga je dus uh, morgen allemaal, uh, allemaal horen uh, ja. van, uh, ja, van, van de protocolmensen uh, natuurlijk. De, ceremoniemeester, de ceremonie voor De ceremonie, ja, zeker. Zeg maar, uh, vond je het een eer dat je, je gevraagd bent? Ja, het is absoluut een uh, geweldige eer, vond ik ja? het. Ja, vind ik het. Ja. Ja. Ja. En, en bedoel, wat, wat kun je daar dan mee? Is dat voor jezelf leuk? Hoe, hoe uh, plaats jij dat in de rijke carrière die je hebt? Ja, voor mezelf, ik had absoluut niet verwacht dat ik uh, in, in zo'n, uh, uh, ondanks dat het dan een, ja, ondanks, het is natuurlijk toch een, een ja. taak. En uh, ja, ik vind het een hele grote eer dat, dat ik daar als sporter uh, tussen sta. Zeker. Nou ja, het toont het warmkloppende hart van de koning voor de sport, hè. Want dat ja. heeft hij natuurlijk. Ja. Het is ook een respectbetoning ja. naar Ankie uh, toe, vind ja. ik. Ja, dat is absoluut, ja, absoluut. mooi. Ja, nou ja, ja want, dus ik was echt zeer vreemd. Want Robert hm. Dijkgraaf, ja, die komt uit het Koninklijk Instituut voor Wetenschap. En mevrouw Jones is topambtenaar, geloof ik. Dus uh, ja, je staat in een bijzonder gezelschap ook uh, opgesteld. Ja, heel bijzonder. Ja. Ja. Weet jij uh, wat jij aan moet op zo'n dag? Ja, maar ja. Je kan nou, niet ik heb niet meer komen. stress over die jurk hoor. <laughs> ja, ja, je wil natuurlijk toch. Uh, ja, je wil voor jezelf ook wel iets aandoen wat je zelf mooi vindt. Want, uh, ja? ja, je wil niet in het niets vallen, maar je wil ook niet de opvallendste worden. Dus ja, ja ik oh. heb er toch wel een beetje stress van, ja. Ja, dat is lastig hè. Je mag, je mag nergens overheen hangen, zal ik maar zeggen, hè? qua kleding. Moet, uh, je, je moet iets leuks hebben voor jezelf en iets moois en iets uh, interessants. Maar ja, je mag ook weer niet te veel aandacht trekken. Maar ook nee, middag, maar ja, japon dat of, of lang? Niet, denk ik. Wat ook middag, japon of in het lang? Nee, in het lang. De, had, ja, uh, he? de heren hebben een rokcostuum en de dames een uh, lange jurk met lange mouwen. Ja, dat was in 1980 ook zo, maar ik ja. vroeg me af of dat uh, nu inmiddels gewijzigd uh, nee, was, nee. maar nee. Nee, dat nee, ik... zich ook goed hoor, want uh, oké, okay, we hebben dan niet meer de tabber mm. aan, dus uh, dat had ik trouwens misschien ook nog wel bijzonder gevonden, maar er uh, was misschien minder stress geweest, had ik weten wat ik aan moest. Ja, ja. Of, of dat je gewoon nog een paard erbij had gezeten, <laughs> we zeggen, dat we je nou, moeiteloos hadden we... herkend. Ja, mijn paarden zijn daar niet zo uh, goed in, in dit nee, soort dingen. Nee, <laughs> Nou ja, je had ze wel mooi kunnen begeleiden <laughs> ja. met de, de, de kunstachtige stappen van uh, een salinero achtige maar goed, dat gaat allemaal niet door natuurlijk. Nee, gelukkig nee. niet. Nee, nou, maar moet jij, jij bent er dus ook alweer vroeg bij dan natuurlijk. En ja. dan, uh, ja, dan moet je in die kerk maar wachten op wat er gebeurt, hè? Ja. ja. Nou ja, ik wens je er heel veel plezier bij, Anki. Want het is natuurlijk een moment om nooit te vergeten. Nee, dat is zeker. Um, als, uh, als je morgen aan het repeteren bent of uh, aan het oefenen. Ja. Ik weet dat de prins van Oranje en prinses Maxima morgen ook gaan repeteren. Is dat op hetzelfde moment? Ja. ja. Oh, oh, leuk. Dat, dat Bijzonder. Ja. Nou ja. Oh ja, dan spreken ze even informeel, neem ik aan. Want uh, ja, ze hebben ja, hier niet ja, voor niks gekozen. Ik heb natuurlijk ook al uh, van tevoren al een ja. briefing gehad en gesproken. O maar ja het, is natuurlijk, uh, ja, het blijft toch heel bijzonder om erbij te mogen ja, en waar, zijn. Justine, was jij Ankie maar, hoor ik. <lacht> Morgen en overmorgen. <lacht> We gaan We, bellen. Je gaat bellen met Ankie natuurlijk. Wat <lacht> hebben ze gezegd? Wat hebben ze gezegd? Ankie, veel plezier. Dank je wel. Ja, dank je wel. Oké, okay, dag. Dag. Succes. Frank, ja, Frank Wilhard, uh, Twente NEC. 1-0. Ja, dat is het nog steeds. Sindsdien is... Uh... Twente een beetje aan het kijken van wat NEC bedenkt om wat terug te doen. Nou, dat is niet zo gek veel, want NEC heeft wel veel de bal in verhouding met de, de openingsfase, zeg maar tot de goal. Maar uh, er gebeurt helemaal niks spannends voor de goal van Michailov. En uh, je zou kunnen zeggen dat Twente een beetje aan het voorbereiden is op die uh, laatste twee wedstrijden richting de play-offs, Waar ze aan mee gaan doen om Europees voetbal uh, binnen te slepen. En uh, want voor Twente staat er verder eigenlijk niks op het spel. En voor NEC, ja, dat heeft vijf punten achterstand op de plekken. En dat zou dus vandaag moeten winnen van FC Twente. Om daar nog een beetje bij in de buurt te komen. Maar met die 1-0 achterstand en de onmacht die de ploeg uit Nijmegen uitstraalt in deze wedstrijd. Ja, daarmee dat zegt eigenlijk al wel een heleboel in dit duel. Je kan rustig stellen dat sinds de goal van Douglas, de 1-0 voor Twente. Dat er gewoon niks meer gebeurd is. Ondanks het feit dat Alex Pastoor zijn elftal op vijf plekken gewijzigd is. Eentje had ik al genoemd. Sinun staat in de basis. Die staat op doel in plaats van Babels. De afgelopen twee wedstrijden maakte hij wat fouten. die nogal belangrijk waren voor de ploeg. En dat is niet goed voor het vertrouwen van de totale defensie. En Bovenberg staat centraal achterin. Dat is een nadrukkelijke wijziging. Amieu is normaal gesproken de linksback Staat nu links in de aanval. Maar ja, die hebben we nog nauwelijks gezien in deze wedstrijd. NEC is de bal rustig aan het rondspelen. En Twente vindt het eigenlijk allemaal wel prima. Zolang dat allemaal op 50, 60 meter van de goal van Michailov gebeurt, vinden ze dat bij Twente geen probleem. Die wachten rustig op de bal en gaan dan proberen zelf een doelpunt te maken. Voorlopig is dat één keer gelukt. En dus dus is het 1-0 voor Twente in Enschede. tv russen Ron Vergouwen met uh, Kassie Kijken. Als eerder gezegd over de leerzame kanten van televisie. Kassie Kijken met Ron Vergouwen. De TV wordt tegenwoordig door het grootste deel van het kijkpubliek voornamelijk voor vermaak gebruikt. En dat terwijl het toch echt ooit bedoeld was om het volk te verheffen. Deze week maakte de NTR bekend dat een deel van de uitzendingen van SchoolTV de bezuinigingen niet zullen overleven. Dus dit soort juweeltjes zullen scholieren binnenkort moeten gaan missen. De energie die uiteindelijk de thermosfeer, de rand van onze atmosfeer, bereikt... is ongeveer 10.000 keer zoveel als de huidige wereldwijde energieconsumptie. Het deel van de straling wat direct weerkaatst wordt noemen we het albedo. Ja, heel goed voorgelezen. Ja, belangrijk is dat als je mensen wil meezuigen in een tv-college... je de kijker laat voelen dat je het meent als verteller. Goed voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld David University... Na natuurkundige Robert Dijkgraaf mag nu technologie nerd Alexander Klupping met open mond de toekomstige snufjes van Apple en Google etaleren. Dus ik heb vandaag Google Glass opgehaald. Ja, we gaan even kijken hoe het Alexander verging vanmiddag. Oké, okay, Glass, take a picture. Yeah. This is incredible. Do you do that? Really? Take a video. Yeah. This is crazy. Ja, Alexander is dan misschien minder wetenschappelijk dan zijn voorganger. Hij weet het met kinderlijk enthousiasme perfect te camoufleren. Bedankt ook trouwens aan de rolverdeling met Matthijs van die als technologie-nitwit de domme opmerkingen mag maken. Deze meneer, Paul Graham, die naam zegt waarschijnlijk niks. Maar dit is te vergelijken met, ja, ik weet niet zoveel van voetbal... maar met een scout die hele goede voetballers scout. Piet de Visser, denk ik dan? Piet de Visser. Onthoud die naam. Dit is de Piet de Visser van Silicon Valley. Nou, dat klinkt spannend. Maar deze man kan echt niet over straat. Uitstraling lijkt dus bepalend voor het succes van een tv-docent. Of wat dat wel prima te compenseren met humor en iets wat aangedikt zacherijn. En zie daar het succes van onze nationale bronpothistoricus. Maarten van Rossum. Deze week mocht hij bij Pauw en Witteman college geven... over een in zijn ogen overbodig instituut De Oranjes. Dat is ook wel een aardig verhaal, dat hij liet de lakijen... die mochten hem een vuurtje geven als hij aan een sigaar begon. Maar dan wachtte hij zo lang dat de lakijen hun fikken brandden. <lacht> aan de lucifer. Het is ook wel vrij begrijpelijk dat zijn eerste vrouw de pest aan hem had. Die hebben we haar, het was een directe nicht van hem overigens. Je ziet, ze kijkt ook niet bijzonder gelukkig. <lacht> Probleem met Maarten van Rossum is wel dat hij vaak allerlei zijweggetjes inslaat... waardoor zijn college's altijd hopeloos uitlopen. Nou, daar hadden Pauw en Witteman wat op gevonden. Maarten, je krijgt zeven minuten voor je college... en als je over de tijd gaat, dan dreigen wij het Koningslied in te starten. Ja, ik, dan zou ik er haast bijna meteen mee op willen houden. Ja, zeven minuten lang lekker vertellen, ononderbroken door vragen van Jeroen en Paul. Dat is de droom van menige gast aan tafel daar. Nou... Dat kan ik ook, moet Bram Moskowitsch gedacht hebben. En wat schrijft die man aan de orde... en dus ook ter kennisneming van het hof... daarbij zijn geen discrepanties gebleken. Ook dit bevestigt de visie ja. gezondheid, mevrouw. Ook nu dit, dit vraagt min of lang, jongens. En ik ben zo klaar. Ja? Wel kan ik zeggen dat uit de... het even door dan, alsjeblieft. Dat gedaan. Maar dat is dus een belangrijke klacht. Nee, u mag zo weer, ja, maar Het gaat nee, er, is een ja, belangrijke klacht. Is, nee, nee, nee, voel nog maar een stukje door. op verzoek van de deken... Nee, maar heel even. Ja, maar, Eens, ja, maar, ja, maar niet nee, steeds heel even Ik ga het toch even doen, want het is ja, belangrijk. Ik kom zo op de vraag, op de Vergeet hem niet. Ja, je kunt Moskovits niet verwijten dat hij er geen gevoel en passie in heeft gelegd. in deze preek bij Pauw Witteman. Maar een beetje humor had misschien wel geholpen in de beeldvorming. Dan snap ik dat hij daar op dat moment niet zo op zat te wachten. En ja, gebruik je humor, dan kan het nog finaal misgaan. En zo kom ik automatisch bij cabaretier Jan-Jaap van der Wal. Donderdag begon namelijk zijn nieuwe dagelijkse grappenshow, Panache. Welkom bij Panache. De komende weken maken wij hier voor iedere avond satire op het algemeen publiek geld. Dus ik laat even snel zien waar dat allemaal naartoe is gegaan. Uh, ik ben Jan Jaap, dus de grootste kost-kost. Kost. Dan hebben we hier een desk van Scout We hebben onbetaald publiek. En we zijn vrij laat, dus ik ben alvast in mijn kamer. Ja, Jan Jaap van der Wal heeft absoluut het talent om een overtuigend punt te kunnen maken. Maar of dat nou ook altijd grappig is, persoonlijk vind ik van niet. Gelukkig heeft hij dan nog zijn sidekicks. Ik heb natuurlijk de hele week dat koningslied uit mijn hoofd zitten leren, toch? Het is toch goed dat ze hebben gezegd, eh, niet zwichten voor kritiek, gewoon doorgaan. Het is niet laf, maar aan de andere kant ja, met iets doorgaan... waar eigenlijk verder niemand zin in heeft. Omdat je met een klein groepje achter staat, dat is natuurlijk ook al jaren wat Al-Qaeda doet. Ja, dat, is, dat is de slogan in de grot in Pakistan. Niemand heeft zin in die bomaanslagen, ja. maar om er nou mee te stoppen, dat zou laf zijn. Ondanks deze matige start hoop ik dat Panache toch echt de kans krijgt om te groeien... Al is het maken van dagelijkse satire met de financiële middelen in ons land eigenlijk altijd gedoemd te mislukken. Maar voorlopig krijgt Jan Jaap wel geld en ziet schooltv de geldkraan langzaam dichtgedraaid worden. Je kunt nog steeds een hoop leren van tv-programma's. Maar het is net als vroeger in de schoolbanken. Het ligt er maar aan wie de docent is. Kastie kijken met Rom Vergauwen. Terug te luisteren desgewenst op onze site deperstribune.nl. Twente NEC, alweer gescoord, Frank? Ja, inderdaad. 24 e minuut zitten we nu. En uh, het was zo'n moment. Twente staat, zit er ook een beetje op te loeren. Het laat NEC rustig de bal rondspelen. Wachtend op een fout. Die fout kwam er. Tadic kwam, kwam aan de bal. Gaf een uh, mooie steekpaas. Hulsjer dreigde er nog even tussen te zitten. Die deed dat uiteindelijk niet. Kastanjos is snel. Kwam van de linkerkant. En uh, was iedereen uh, te snel af. Centraal in de verdediging bij NEC. Kon de bal ongehinderd onder Sinu doorschuiven. Voor 2-0 voor FC Twente. Tegen NEC. Twente gaat deze wedstrijd. Onbedreigd winnen althans. Zo ziet het er nu uit of NSC moet nog iets heel wonderbaarlijks gaan doen. Namelijk echt gaan aanvallen. Niet alleen maar de bal een beetje rondtikken. Zonder dat Twente er ook maar een tikje nerveus van wordt. De, de Enschedeers leiden met 2-0 tegen de ploeg uit Nijmegen. Justin Marcella, hoofdredacteur van Forsten. Uh, in gesprek met uh, onze volgende gast. Uh, volgend uur Ronald uh, Florijn, die er zojuist is uh, binnengekomen. Justin, uh, Er is een onderzoek geweest van het Max Opiniepijn. Panel, en dat heeft gepeild hoe mensen denken over het Koningshuis. 2000 mensen ongeveer, 50 jaar en ouder. En zeggen, er is veel media-aandacht voor de troonswisseling, 43%. procent, ook, ook, ook een bericht dat uit Etten-Leur binnenkomt, is niet too much. Um, ja, ik denk dat de media niet zozeer wat dat betreft bepalend is. Dat we ook wel een beetje aanvoelen wat er leeft in Nederland. Als je ziet hoe oranje Nederland aan het kleuren is... hoe iedereen erop inspringt, springt... denk ik dat het nog steeds wel heel interessant is... Um, ja, en voor ons is het core business. Ja. Ik bedoel, wij kunnen niet anders. Wij gaan niet over de voortreffelijke status van Ajax op het moment schrijven. Dat is wel ja, lastig. Dit is nou eenmaal ons onderwerp. Ja, als, als u de resultaten wilt nakijken onder dat uh, uh, opiniepanel, uh, dan, uh, dan kijk vooral op de website. Uh, Justine, je hebt een drukke week, maar je zitten morgen in, uh, in lingo samen met uh, Jeroen Snel van Blauw Bloed. Ja. <applaus> Justine. Wapens W-A-P-E-N-S. Winkel, W-I-N- E ja, dat ja, maar de, de gekte <laughs> allemaal. <laughs> allemaal. Dat is wel echt het meest gekke wat ja. ik heb gedaan de afgelopen maanden. Ja, maar het is goed voor het blad natuurlijk. Wat jij mag even noemen van wie je bent, waar je voor komt en waar je voor staat. Ja, en uh, ik vind Jeroen Snel, dat is natuurlijk een ex-collega van me... Uh, uh, ja, daarmee in een team zetten, ja. zitten is feest. Het is totaal anders dan wat ik normaal doe. En ik heb eigenlijk ook, uh, volgens mij is dat ook te zien, ik heb het natuurlijk nog niet gezien... Een uur lang de slappe lach intern, want ja... Kijk maar hier staan. Het is eigenlijk een beetje raar. Ja. Zeg maar, uh, uh, wie is jullie lezer? Heb je daar een profiel van? Hoe, nee, zit, nou, hoe zit hij zij eruit? Uh, voorheen uh, dachten we, of, uh, werd gedacht dat het uh, uh, de oudere lezer was. Het klopt. Er zijn heel veel uh, lezers van ons. Zijn op leeftijd. Omdat blijkt dat mensen die eenmaal abonnee worden. Die zeggen niet meer op. Blijkbaar bevalt nee. het blad heel goed. Maar we hebben ook heel veel jongere lezers. En het is eigenlijk alle lagen van de bevolking. Ja. Het is, als je nu om je heen Vraag nou, ga je voor de televisie kijken? Dat is eigenlijk allemaal ja. doelgroep en dus ook lezer van ons. Ronald Florijn, uh, schiffeur, later ook in de double twee, goud in de Holland 8 uh, bijvoorbeeld, roeien dus. Uh, heb jij ooit de royals ontmoet? Jawel, ja, dus als je zeg maar uh, goud wint, dan uh, mag je op bezoek uh, voor de thee ah, ja? bij de ja. koningin. Dus, uh, en wat zegt ze dan tegen jou? Ja, ik kan me nog herinneren, maar het was heel... Uh, ik, ik, op een gegeven moment stelde ik de vraag van... Uh, of... Uh, onze hoogheid de, de rode wedstrijd had gezien. En ze vertelde toen dat ze op vakantie was in Italië en dat uh, de tv kapot ging. En dat uh, Prins Klaus uh, probeerde de, de antenne te repareren. Daar kon ik me eigenlijk niks bij voorstellen. Dus dat is mij gebleven. Die, die beelden zijn niet teruggekomen. <laughs> nee, dus, dus, uh, ja, Het is een heel opmerkelijk ja. verhaal. Dat je denkt, ja, uh, je of. zou denken van in zo'n positie We hoef je dat aan, uh, niet zelf nee, te nee, doen. Maar, ja. Het is juist fijn om het zelf te doen. Dan. Ja, misschien ja. Eigenlijk mocht Klaus zelf uh, stoppen, Nou ja, even geen personeel meer. Nee. Je bent met vakantie, ja. privé. Ja. Dus, uh, ja, ja, ja. ja, ik zie het wel voor ogen. Ja, ik vond het wel mooi. Okay. Ja. Justin, mooie week. Mooie, mooie bijeenkomst dinsdag. Bedankt. Veel schrijfplezier. En uh, we zien het resultaat in voorste. Dank dat je hier ja, was. Ja, 3 mei. Zeker. Alsjeblieft. Nou, en uh, straks Ronald Florijn, de voormalig groeia. En vandaag de dag bondscoach bij de junioren namens de Roeibond. Tot zo dadelijk.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 En omhoog 5, Vitesse Willem 2. En een toppunt bij de tweede baal. De ontknoping in de Eredivisie. Natuurlijk op Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Nou, vlaggenmast plaatsen? Ja, jouw klus verdient een echte vakman. Op de nieuwe mobiele site van Management Boek kan ik nu altijd en overal bestellen. En ze zijn snel. Wat ik voor 9 uur s'avonds bestel, is morgen al in huis.